5 uur het NOS-journaal Remon Serré. Tientallen doden en honderden gewonden bij het treinongeluk Argentinië. Slachtoffersmisdrijf krijgen meer steun en aandacht. En onrust Afghanistan naar koranverbranding houdt aan. <tie> In Argentinië is een onbekend aantal doden gevallen... bij een botsing in een treinstation. Volgens lokale media zijn het er 40. Een woordvoerder van de reddingsdiensten zegt dat er 550 gewonden zijn. De trein botste tijdens de ochtendspits met zo'n 20 km per uur... tegen het stootblok van het station in Buenos Aires. Toen het voorste treinstel tegen het stootblok botste... werden de wagens erachter in elkaar gedrukt. Helikopters en ambulances vervoeren de mensen... met zware verwondingen naar ziekenhuizen.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 De hoogste geestelijk leider in Iran, Ayatollah Ghamenei, zegt dat de nucleaire koers van Iran onveranderd zal blijven. Volgens hem zijn er geen obstakels die het nucleaire programma van Iran kunnen stoppen. Ghamenei zegt dat na het vertrek van de inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap. De inspecteurs zijn na twee dagen vertrokken zonder resultaat. Ze wilden een militaire basis in Parshin bezoeken, maar kregen daarvoor geen toestemming.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 In de hoofdstad Kabul waren meer dan duizend mensen op de been. Sommigen zouden de politie hebben belaagd en autoruiten kapot hebben geslagen. Ook is een wooncomplex in brand gestoken waar veel buitenlanders woonden. Bij het protest werden leuzen geroepen tegen de VS. Duikers hebben in het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia nog vier lichamen gevonden. Volgens de autoriteiten kan het nog wel even duren... voordat de lijken zijn geborgen. In totaal zijn er nu 21 mensen gevonden... en worden nog 11 passagiers en bemanningsleden vermist. Het cruiseschip kapseisde op 13 januari voor de Italiaanse kust... toen het te dicht langs de Rotsen bij een eilandje voer. De kapitein van het schip wordt verdacht van dood door schuld. Bijna een kwart van de bouwvakkers heeft buiten moeten doorwerken... tijdens de afgelopen vorstperiode, terwijl ze zelf liever waren gestopt. Dat blijkt uit een FNV-enquête... Bouwvakkers hebben bij een gevoelstemperatuur van min 6 graden... het recht om buiten te stoppen met werken. Het zogenoemde vorstverlet is vastgelegd in de CAO. Volgens Elvira Bos van de FNV kreeg de bond dagelijks telefoontjes van bouwvakkers... die geen gebruik durfden te maken van hun rechten... uit angst om hun baan te verliezen. Verder blijkt uit de FNV-enquête dat de grote bouwbedrijven... zich beter aan de regels hielden dan de kleine aannemers. In een bosgebied bij het Gelderse Laagsoeren zijn honderden vierkante meters heide afgebrand. De heidebrand ontstond nadat medewerkers van Staatsbosbeheer dennenhout dat gekapt was in brandstaken. Ze hadden daar een vergunning voor, maar volgens een woordvoerder van de brandweer liep het uit de hand. De medewerkers probeerden zelf het vuur nog te blussen, maar kregen het niet uit. De ingeschakelde brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. Het gebied moet als verloren worden beschouwd. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Er waait een stevige zuidwestenwind en in het noordwesten is er kans op zware windstoten. Vannacht trekt de regen geleidelijk naar het oosten weg en daalt de temperatuur naar een graad of zes. Morgen is er eerst veel bewolking, plaatselijk nog wat regen. In de middag ook af en toe zon en het is zacht met gemiddeld elf graden. Vrijdag is het grijs, regenachtig, maar in het weekende wordt het zonniger. ANWB ah, Verkeersinformatie. Een kleine 80 kilometer file... met problemen vooral in de regio Rotterdam vanavond. Een autobrand op de A15 vanaf Europort naar Rotterdam. Bij knooppunt Vaanplein staat vanaf Rosenburg 17 kilometer. Alle rijstroppen zijn daar weer vrij. Vanuit Rotterdam naar Europort, 6 kilometer na een ongeluk... bij Rotterdam-Charloes. Ook daar goed nieuws. Alle rijstroppen zijn weer open. Op de A20 naar Gouda, bij Schiedam-Noord en Rotterdam-Centrum 7 kilometer... En op A20 van Gouda naar Hoek van Holland 4 kilometer na een ongeluk bij Schiedam Noord. Daar is de linker rijstrook dicht. Een ongeluk is ook de oorzaak van de file op de A50, zolle richting Apeldoorn. tussen Heerde en Epe 4 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een toprente van 3% via westlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Om 10 voor 9 op Nederland 2. Het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. 7 over 5, goedemiddag. We schakelen zo met Innsbroek. Nog steeds geen medisch nieuws over Prins Frizo. Waarom duurt dat zo lang? U hoort het straks. In Argentinië zijn 550 mensen gewond geraakt bij een botsing in een treinstation. Volgens lokale media zijn er ook 40 mensen om het leven gekomen. Hemos visto que todavía están sacando víctimas heridos del segundo coche, donde está trabajando los paramédicos y los bomberos. Y bueno, y hay más de 300 heridos trasladados. Ja, er worden nog steeds mensen uit de trein gehaald. We hebben al 300 gewonden afgevoerd. Dat zegt een vakmondsman van het treinpersoneel. Correspondent Marion van Rooyen. Marion, is er al meer duidelijk over wat er nou gebeurd is op dat station? Nou ja, Kijk, de trein kwam vanmorgen in de ochtendspits... Eh, met 26 kilometer per uur het station Onze Binnenrij. Dat is een, een soort eindstation in de hoofdstad Buenos Aires. Eh, het had al een station overgeslagen... En de deuren stonden open. Nou, die, die, die trein was afgeladen met mensen... die vanuit de buitenwijken in de stad komen werken. En weer stopte die trein niet. Maar hij knalde met zo'n 20 km per uur tegen het stootblok aan. Dat is zeg maar die buffer die aan het eind van een rail staat. Nou ja, Je kan je voorstellen, paniek, geschreeuw... mensen die over elkaar heen vielen... en bekneld raakten in die treinstellen... die ja, door die klap eenvoudig verkreukelden. Ja, bericht ook dat er nog steeds mensen bekneld zouden zitten. Wat weet je daarvan? Ja, ja ze hebben het al nog over 30, Maar het is een ongelooflijke chaos daar. Eh, ambulances. Er eh, zijn nu ook al berichten van ambulances... Die, die met de gewonden naar de ziekenhuizen rijden. En, en inmiddels ook aanrijdingen hebben gehad. Overal mensen die me proberen met kettingzagen... Eh, nog mensen uit die beknelde treinstellen te krijgen. De beelden zijn echt van... Nou ja, alsof het een koekblik is dat is opgerold. Want er wordt gesproken over honderden gewonden, maar wat voor, wat voor verwondingen heb je dan? Nou ja, uh, bek veel kneuzingen, uh, botbreuken, beenbreuken en omdat die trein zo in elkaar, ge ge hoe noem je dat, gestampt is eigenlijk, uh, hebben mensen natuurlijk allemaal. Uh, Buizen in zich gekregen, tegen zich aangekregen. Ik zit hier net uh, ook naar beelden te kijken. van ja, ze proberen een, een, een, een bloedende man uit uh, een soort omgekeerde raam uh, eruit te krijgen. En die is bijna niet. Uh, je zit helemaal, zijn benen zitten helemaal vast in uh, ja in in stalen buizen, zo ja. te zien. Ja, Marjon, hoe het is, zou maar, het is je met een, een rotklap gebeurt dat? Is dat gebeurd? Ja, want hoe, ja. hoe zou jij de staat van de Argentijnse spoorwegen en en de treinen omschrijven? Deplorabel, echt. De, de, deze trein bijvoorbeeld, hè? die is meer dan 50 jaar oud en de vakbonden zeggen er is geen. Uh, geen controle op geweest. Het is het levensgevaarlijk de trein te nemen. 18.000 kilometer spoor wat niet goed verzorgd is, de wagens niet goed verzorgd, dat zeggen de, de vakbonden. Nou, het is in de jaren negentig, is dat spoor, uh, zoals zoveel in Argentinië, geprivatiseerd. En dat betekende in de praktijk gewoon cadeau gedaan aan vriendjes van de toenmalige president Menem. Nou, en ik denk dat het wel tekenend is wat een van die woordvoerders nu van uh, dat geprivatiseerde, die geprivatiseerde spoorwegen roept... Uh, die zegt, ja luister, op alle wegen vallen elke dag zo'n twintig doden. En als het een trein is, dan komt het opeens in het nieuws. Oh, wat een reactie. Marjon, jij houdt ja. het nieuws uh, in de gaten voor ons uh, in Argentinië. Wij horen later van jou en wellicht vanuit uh, Argentinië zelf van de rampplek meer. Dankjewel. Tegenslag voor de Occupy-beweging in Londen. De rechter bepaalde vorige maand al dat de gemeente de Occupy-tenten mocht verwijderen. Vandaag oordeelde het High Court dat de demonstranten niet in beroep kunnen gaan tegen deze beslissing. En daarmee komt een eind aan ruim vier maanden bivakkeren op het plein voor de St. Pauls kathedraal. The world's longest occupation staat hier op een groot bord. De langzittende Occupy-beweging van de hele wereld, maar vandaag lijkt daar een einde aan te komen. We haven't even been given the eviction notices yet, so we should be getting them unfortunately by tomorrow or the next day. Ja, de deurwaarder staat nog niet op de stoep met een dwangbevel, maar de verwachting is dat het morgen of overmorgen gaat gebeuren, zo zegt deze tentenkampbewoner. It's just wrong. The way it is just wrong. Daar zijn ze natuurlijk niet blij mee, want ze hadden nog veel langer willen blijven. Want hun boodschap, hun protest tegen de bonuscultuur, de bezuinigingen, de hebzucht van de banken, ja, die is voor hun gevoel nog steeds niet doorgedrongen. Not quite, no. They're still not getting into their heads that it's our money. And what they're doing with it is legalized theft. Het geld dat in de banken is gepompt is ons geld. Eigenlijk zijn we bestolen. En wij willen dat geld terugzien. It's about give us our money back. Het afval wordt nog gewoon verzameld in de tentenkamp. Wordt ook hier gerecycled in grote containers. 150 tenten, ze staan er nog steeds aan de voet van de kathedraal van St. Paul. En het lijkt erop alsof de tentenkampbewoners... geen enkele te maken om te vertrekken. Maar dat is schone schijn, want ze zijn wel degelijk in koffers aan het pakken. Het going to be peaceful anyway. People are already starting to pack De tentenkampbewoners willen hoe dan ook een gewelddadige ontzetting voorkomen, zegt Alex, een jonge man die de geïmproviseerde bibliotheek van Occupy Londen beheert. Niet iedereen zal meteen weggaan, maar niemand zit te wachten op een confrontatie met de politie. Dat hoeft ook niet want er zijn nog andere mogelijkheden. We gaan either andere go to Battersea or Finsbury Square or we we're, we're all sorted. We've we've had this in contingency plans for for a while now. De kathedraal van St Paul is namelijk niet de enige plek voor Occupy Londen. Ook elders in de hoofdstad zijn tentenkampen opgezet. Eigenlijk maakt de ontruiming niet zoveel uit. It doesn't matter op one iota. The Occupy movement is already large enough to be self-sustaining anyway. Koude winterwind tussen de tenten door. En het is niet altijd makkelijk geweest om hier te blijven. Temperaturen ver onder nul, sneeuw. midden tussen het drukke Londense verkeer. Maar de tentenkampbewoners hebben het er graag voor over gehad. Voor al voor maanden. Sinds 15 oktober. Een jong stelletje komt uit een tent gekropen. Een Franse jongen, Brits meisje. En deze tent was een woning de afgelopen vier maanden, maar nu toch echt voor het laatst. De occupatie is very really good. It's it's a family, you know. After five months, uh, I stay in the car for the occupation voor de the good cause, you know. Een occupy is voor deze jongeren een tweede familie geworden, een grote familie met een goed doel. Je gonna miss your little home? Of course. Yeah, a lot Maar ontruiming of niet, wat opvalt bij alle tentenkampbewoners is de strijdlust, een doorzettingsvermogen. Occupy Londen. Is alles behalve dood. Very far from that. It's just the beginning of a very, very long journey that's still to come. Vanuit het tentenkamp bij St. Paul's. Correspondent Arjen van der Horst. Straks hebben wij een verslag over een groot ei in Rotterdam. Een groot ei. Kees Kwaks bij de ANWB. Wat is de situatie op de wegen? 75 kilometer file, Dat valt mee. Behalve bij Rotterdam. Dan valt het vanavond alles behalve mee. Uh, veel uh, ongelukken een autobrand. Kortom, een klein infarctje is er ontstaan rondom Rotterdam. Op de A15-europort richting Rotterdam. 16 kilometer tussen Rozenburg en, en Vaanplein. Dat was die autobrand. Alle rijstrokken zijn weer open. Na die autobrand was er een aanrijding in de andere rijrichting... van Rotterdam naar Europoort, 4 kilometer bij knooppunt Vaanplein. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A20 naar Gouda staat 8 kilometer van knooppunt Debrechtseplein. Op de A20 naar Hoek van Holt is er nu weer een ongeluk gebeurd... bij knooppunt Ketelplein. 10 kilometer file vanaf knooppunt Debrechtseplein... en twee rijstroken zijn dicht. Buiten de Randstad een probleem op de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Een ongeluk met een vrachtauto bij Epen, 4 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. In de gezondheidssituatie van Prins Frizo is geen verandering opgetreden. Dat heeft de Rijksvoorlichtingdienst vanmiddag laten weten. Jeroen de Jager is bij het Landeskrankenhaus in Innsbroek waar de prins ligt. Jeroen, dit was wel een beetje volgens verwachting. Dit bericht krijgen we iedere dag. En we hadden ook gehoord dat niet eerder dan vrijdag wellicht nieuws naar buiten komt. Uh, ja, hoe komt dat? Ja. Ja, toch is het communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst net iets anders. Het is inderdaad stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Maar dan uh, wordt eraan toegevoegd... de behandelend artsen zullen inhoudelijk mededelingen doen over de prognose... zodra zij daartoe in staat zijn. En dat is op dit moment nog niet het geval. We wisten tot nu toe dat uh, eind deze week die prognose uh, gegeven zou worden, morgen, overmorgen. Nu wordt er dus gezegd, zodra zij daartoe in staat zijn. En de RVD zegt daarbij in een toelichting... dat ze deze laatste zin eraan hebben toegevoegd om aan te geven dat bij uh, behandeling in Oostenrijk van dit soort gevallen... het langer kan duren voordat er een prognose kan worden gegeven... dan dat in Nederland het geval zou zijn. Zo hebben we het van de RVD te horen gekregen. Hmm, een verschil tussen de behandeling in Oostenrijk en in Nederland... dat moet je even uitleggen. Ja, waar het mee te maken zou kunnen hebben is dat uiteindelijk het onvergelijkbare vergelijk, uh, vergelijkingen zijn. Uh, in Nederland, als iemand op, een, uh, op de trauma-intense verkeer belandt, dan is er vaak sprake van eerst een hartstilstand en dan zuurstoftekort... En in Oostenrijk gaat het dan, in dit geval van een lawine, een ongeval. Je komt op de sneeuw. Eerst zuurstoftekort, dan hartstilstand, dan onderkoeling. En het schijnt dat die geordelijkheid, omdat die anders is, dat dat met zich meebrengt. Dat de Oostenrijkse behandeling pas later tot een, ja, een, een goede inschatting van de prognose kan komen dan dat in Nederland het geval zou zijn. En daarom uh, moeten wij nog afwachten wat het nieuws zal zijn over Prins Friesen. Ja. Jeroen, dankjewel. Ja, en tegelijkertijd zeggen ze er ook bij, Lucella... Oh, ja? ik dacht, nee, ik ga door. Voeg nog even aan toe, Lucella... Dat, dat ze tegelijkertijd er ook wel bij zeggen... het zou ook best wel morgen of overmorgen kunnen zijn. Alleen, ze nemen net wat meer een slag onder arm... en, uh, en bouwen wat meer tijd in, lijkt het wel. En uh, het zou dus ook het weekend pas kunnen worden. Of, of het zou nog langer kunnen duren. Het nou, wordt onzekerder. jij staat in ieder geval daar voor de deur. Zodra er nieuws is, dan horen we dat van jou. Dankjewel. Museum Boymans is sinds vandaag een gigantisch ei -rijker. Het is een kunstwerk van de beroemde Amerikaan Jeff Koons. De naam? Baroque Egg with Bow. Drie jaar is het te zien in de entreehal van het Rotterdamse Museum. Jorun Wielaert bekeek het ei met een conservator. Onthulling. Grote zwarte stellage verdwijnt. En dan is er het ei, Saskia van Kampen. Ja, inderdaad. En het staat opgesteld in het entreegebied van ons museum. Een gratis gebied, zeg maar, waar iedereen dus gewoon langs kan komen om het werk te zien zonder een kaartje te kopen voor het museum. Dus dat verheugt de extra pret en de bijzonderheid. We kenden ja. hem van zijn dieren, zijn varkens, waar die beroemd mee werd, eind van de vorige eeuw. Hij was een beetje verdwenen. De hitte was er af van Jeff Koons. Ja, nou dat kwam eigenlijk, Het heeft te maken met het ei wat hier staat opgesteld. Want in 1994 begon hij een hele speciale serie. Celebration series. En zo'n serie die bestaat niet alleen uit sculpturen, maar ook uit schilderijen. Uh, met allerlei onderwerpen die doen denken aan uh, festiviteiten. Dus Valentijnsdag, uh, een huwelijk bijvoorbeeld, uh, nou, Pasen. En... en dan pakt hij groot uit op dan zijn Amerikaanse. Ja. Oranje, magenta ja. is de kleur. Ja. Grote roze strik. Ja. Zoals de ja, Amerikanen dat willen. Helemaal geen crisistijd. <laughs> zo pakken ze uit. Ja, precies. Nou, dan heeft dus 14 jaar. Een jaar lang aan de serie heeft hij gewerkt. Uh, t, alle sculpturen zijn gemaakt heel bijzonder van uh, staal. Dat zou je in eerste instantie misschien niet zo, zozeer zeggen. Het is uh, vervaardigd in Duitsland. Het was het enige land waar een fabriek stond waar hij het kon maken. Met zes man hebben ze dagelijks eraan gewerkt uh, met de hand. Heel veel onderdelen zijn met de hand gedaan om dit uh, sculptuur eigenlijk voor elkaar te krijgen. En... Twee meter lang is hij zo'n beetje, anderhalve Twee meter, meter hoog? En... Ja, het is uh, ruim zes kubieke meter. Dus het is gigantisch. Ja, en heel erg uh, hoog opgepoetste uh, staal. Tien lagen zijn er met de hand. Een soort uh, kleurcoating zeg maar, op aangebracht. Elke keer weer geschuurd door uh, zijn medewerkers. Want hij heeft 80 medewerkers in dienst in New York. Elke keer weer geschuurd. Nieuwe laag op aangebracht. Geschuurd, nieuwe lagen. Nou, het is een techniek die ontleent aan De chicere auto-industrie om het zo maar te zeggen. Ja. Om echt de glanzers gewoon vanaf te laten spatten. Vrolijk, dat is het. Wil Koenster verder niks meer mee zeggen? Is het een commentaar op consumptiemaatschappij? Iets dergelijks? Ja, zijn werken gaan altijd over. ...over de consumptiemaatschappij... ...en hoe we eigenlijk daarmee om met dat soort producten... ...en de en enorme massa aan producten zeg maar, elke keer omgaan. Dus het is en dus maakt hij het big. Ja, het is, ja, zeker. Het is dus een spanningsveld echt tussen uh, kunst en consumptiemaatschappij... ...en tussen kunst en kitsch, want het is natuurlijk ook uberkitsch waar we naar kijken. Helemaal over ja. de top. Boijmans heeft het maar mooi hier staan. Resultaat toch van een genereus gebaar, samen met een verzamelaar? Ja, precies. Het is een verzamelaar die hier uit Rotterdam komt. Maar nou ja, verschillende locaties heeft wereldwijd en ook heel veel contacten wereldwijd. Dus waren allerlei instellingen in Amerika, in Canada, noem maar op, die zijn werk heel graag tentoonstelling wilden stellen. Maar uiteindelijk heeft hij gekozen voor Museum Boijmans van Beuningen en Rotterdam, gezien zijn band Eigenlijk met deze stad. Dus daar zijn we heel blij mee. En komt Jeff Koens zelf ook nog naar Rotterdam? We hopen het. Die verzamelaar is Bert Kreuk. Heeft u overlegd met Koens over het ei in Boijmans? Uh, nee, ik heb, uh, ik heb hem gekocht en uh, er is geen overleg gepleegd van de, ik koop wat, uh, wat ik mooi vind. Maar uh, er is wel contact geweest met de studio over het uh, hoe en, uh, en waar plaatsen ervan in de zin van uh, hoe het het beste tot zijn recht komt. En uh, dat, uh, dat is besproken, maar voor de rest uh, heb ik uh, geen verdere contact met Jeff Koens zelf erover gehad, nee. U was Rotterdammer, dus het moest hier. Uh, klopt, ja, ja. Ik ben een Rotterdammer en ik blijf Rotterdammer. Ik heb uh, veel vragen gehad. We in het buitenland, hoofdzaken Amerika, om het daar te tentoonstellen. Maar uh, ja, omdat uh, Boymans toch heel veel doet aan de hedendaagse kunst en uh, professioneel te werk gaat... en ik heb nog diverse andere stukken hier en ik ben uiterst tevreden over hoe het gaat... Uh, heb ik besloten om het hier in Rotterdam uh, tentoonstellen. Het duurste ei wat u ooit heeft aangeschaft, maar daar gaat het u niet om, hè? Nee, daar gaat het mij niet om. Nee. Het gaat mij om het kunstwerk aan zich. En uh, wat de waarde is, uh, is voor mij minder interessant. Gelegd door koens, verzameld door Bert Kreuk. Dan Rotterdam. Daar moeten honderden docenten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs binnenkort een taaltoets gaan maken. Wethouder de Jonge presenteert dit plan zo op de TheaterhAVO in Rotterdam. En daar is ook Matthijs Holtrop, onze verslaggever. Matthijs, wat vinden de docenten van dit, uh, van dit plan? Ja, ze moeten allemaal die test gaan maken. En tot nu toe is dat niet al te best gebeurd. Uh, straks de presentatie hier dus van, uh, van hoe, hoe de test er ongeveer uit gaat zien. Voor de gelegenheid vier tafeltjes midden in een uh, theaterzaal met ieder een uh, velletje papier. Een mooi uh, blokje waar iedereen zijn antwoorden op mag schrijven met een krijtje en een appeltje. Hè, om, uh, want daar ga je goed van nadenken. Wim van Starrenburg is een van de docenten die de test al heeft gedaan. Um, hoe is het gegaan? Uh, ja, het is een, uh, toch een heel grote uh, confrontatie met uh, je kennis en je aanname van de vaardigheid van de Nederlandse taal. Klinkt alsof het niet best ging? Het, uh, het ging eigenlijk best goed. In die zin dat uh, de censuur heel hoog ligt. Uh, die ligt op 80%. Uh, ik had uh, drie van de vijf onderdelen had ik daarboven. En twee waren 75 en 78 procent. Dus dat betekent ook met zo'n strenge cesuur dat je daarvoor gezakt bent, voor die onderdelen. U bent gezakt, dan hoor ik van de ontwikkelaars dat bij dus die eerste test van de test, uh, dat waren 75 docenten, geen één een voldoende heeft gehaald. Is, is het niveau echt zo laag of is de test gewoon extreem moeilijk? Ik denk het laatste. Ik zou me heel erg zorgen maken als het uh, alleen maar aan het niveau van de docenten lag. En uh, omdat dit de prefase was, denk ik ook dat er in de aanpassing van de test, de vraagstelling, uh, ook het een en ander veranderd is. Het is heel makkelijk natuurlijk om de test de schuld te geven, maar er is blijkbaar toch wel iets aan de hand. Ik denk dat het wel nodig is uh, dat onderwijs onderwijzend Nederland zich op zijn, uh, op zijn taalniveau uh, beroept. U was uh, jarenlang... Docent Duits, nu bent u ook teamleider. Hoe is er op uw school gereageerd op deze test? Ja, confronterend. Eh, hè, sowieso al koud, koud watervrees. Want mensen worden toch eigenlijk gedwongen om ja, te laten zien wat ze kunnen. En inderdaad, eh, wat u al zegt, eh, niemand eh, haalt alle vijfde onderdelen eh, voldoende. Ja, dat leidt er wel toe dat mensen toch achter de oren gaan krabben. En gaan denken van, oké, okay, uh, hier moet ik wat aan doen. Maar komt er ook extra, extra studie van? Gaat u bijvoorbeeld als teamleider zeggen dat Nederlands moet omhoog? Ook tegen een docent biologie of wiskunde? Ja, ja, dat vind ik wel. Dus wat betekent dat concreet? Dat betekent dat ik mensen die uh, toch wel uh, uh, laag scoren adviseer... om uh, dan zich verder te ontwikkelen op dat gebied. En via die test is dat dan ook makkelijk. Omdat je dan eigenlijk allemaal modules krijgt... waarbij je je zwakke onderdelen kunt verbeteren. Het blijft bij een advies. Zachte dwang. We gaan hem straks hier ook maken in de zaal. En dan gaan we kijken hoe ik het zelf doe. En uh, hoe de mensen hier in de zaal doen die er Oeh, eigenlijk over gaan. durf je het, Matthijs? <laughs> ik uh, durf het aan, ja. Wij hopen de uitslag dan ook uh, voor half zeven te horen. Matthijs, Holtrop, ja, Vanuit uh, Amsterdam. Uh, Rotterdam natuurlijk. Kijk, hey, ik was al gezakt. Een fout voor Lucella. We gaan terug naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires... waar volgens de laatste berichten bij een treinongeluk... tientallen doden zijn gevallen en 550 mensen gewond zijn geraakt. De federale politie spreekt zelfs van 49 doden. Daarmee zou het het grootste treinongeluk zijn... in de geschiedenis van Argentinië. In Buenos Aires, Peter Scheffer, freelance journalist. Je woont op zo'n 500 meter van het station... waar de trein op een stootblok botste. Peter, wat trof je daar allemaal aan? Nou, je treft op dit moment vooral heel erg veel ambulances, politiewagens, brandweer uh, aan. Maar zelfs op de trappen van het station zijn gewoon nog mensen te vinden... Uh, met wat lichte verwondingen, bebloede neuzen, uh, gekneusde handen, armen of benen. Is het mogelijk om deze mensen allemaal onmiddellijk te helpen? Nou, eigenlijk op dit moment uh, niet. De ziekenhuizen hebben al alle patiënten die, uh, ja, eigenlijk alle reguliere patiënten die vandaag voor een operatie zouden komen, afgebeld vanwege capaciteitsproblemen. En ziekenhuizen in de omgeving van de hoofdstad Buenos Aires zijn nu gevraagd om ja, extra capaciteit te leveren, om ook lichtgewonden te kunnen uh, voorzien. Ja, is meer duidelijk over de oorzaak van het ongeluk? Ja, dat is vooralsnog voor nog redelijk onduidelijk. Waar het om uh, zou gaan is dat de remmen van de betreffende trein en dan hebben we het over een, een trein waar normaal heel veel mensen elke dag gebruik van maken om naar hun werk te gaan. Die komen uit de wat armere delen van de, van de hoofdstad Buenos Aires en reizen met deze met dit heel kort lijntje eigenlijk naar het centrum. En deze trein uh, is net als alle treinen in Argentinië geprivatiseerd in de jaren negentig. En eigenlijk is het sindsdien bergafwaarts gegaan. Dus men zegt waarschijnlijk dat de remmen al niet meer werkten omdat die niet meer worden onderhouden. Ja, er zijn in ieder geval 600 slachtoffers. Zitten die treinen elke dag bomvol? Is dat het beeld? Nou, ja, deze trein uh, zeker. Uh, dat komt omdat deze trein op dat station Onze... verbinding maakt met twee belangrijke metrolijnen... en een heel groot aantal belangrijke buslijnen in de stad. Dus uh, heel veel mensen nemen dit lijntje om vervolgens... Ja, via de metro of de bus uh, op hun werk aan te komen. Ja, er is in september ook een treinongeluk geweest in de buurt van Buenos Aires. Zijn er sindsdien nog maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten? Of laten ze het gewoon gebeuren? Nou, ik kan zelfs zeggen dat dit al het zevende treinongeluk in één jaar tijd is. Um, de vorige in september uh, leidde tot de dood van elf mensen en meer dan 200 gewonden... Uh, vandaag spreken we waarschijnlijk over de grootste treinramp in de geschiedenis van dit land. Je zou dus inderdaad verwachten, ja, moet de regering uh, of uh, de, de gemeente van Buenos Aires... die ook deels verantwoordelijk is voor de treinen, niet wat maatregelen nemen. Nou, president Christina Kiersner heeft nog niet gereageerd vandaag op dit nieuws. Maar ik, uh, ik ga er ongetwijfeld vanuit dat zij vanavond maatregelen bekend zal maken. En dat het debat over de veiligheid van de treinen daarop gang komt. Peter Scheffer, wellicht spreken we jou later deze uitzending nog. Dankjewel, vanuit Buenos Aires.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 In Argentinië zijn volgens lokale media 40 doden gevallen bij een botsing in een treinstation. Een woordvoerder van de reddingsdiensten zegt dat er zeker 550 gewonden zijn. De trein botste tijdens de ochtendspits met zo'n 20 kilometer per uur tegen het stootblok van het station in Buenos Aires. De gezondheidstoestand van prins Friso is niet veranderd, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Zijn situatie is nog altijd stabiel, maar de prins is niet buiten levensgevaar. De artsen die de prins behandelen zullen meer bekendmaken over de prognose, zodra dat kan, al dus de RVD. Ruim 20 Nederlandse topeconomen roepen de Nederlandse samenleving op om snel een eind te maken aan de hypotheekrenteaftrek. In een manifest zeggen de economen dat langer wachten nog meer schade veroorzaakt. Ze willen niet alleen de hypotheekrenteaftrek afschaffen, maar ook maatregelen nemen om de huurmarkt in beweging te brengen. En de hoogste geestelijk leider in Iran, Ayatollah Ghamenei... zegt dat het nucleaire programma van Iran niet kan worden gestopt. Maar Iran is niet van plan om kernwapens te maken... omdat ze zinloos, schadelijk en gevaarlijk zijn, zei Ghamenei... nadat twee buitenlandse inspecteurs zonder resultaat waren vertrokken. Zij wilden naar een militaire basis, maar kregen daarvoor geen toestemming. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Gellet Hiemstra. Vanuit het westen wordt de bewolking steeds dikker en het gaat ook regenen... De regen heeft inmiddels Texel en Vrieland al bereikt en vanavond trekt de regen verder over het land. Daarbij wakkert de wind ook flink aan uit west tot zuidwest. Boven land vrij krachtig, windkracht 5, aan zee stormachtig, windkracht 8. En in het noordwesten is er ook kans op zware windstoten tot 80 km per uur. Vannacht trekt de regen langzaam in zuidoostelijke richting. Het koelt af naar een graad of 5. De wind neemt geleidelijk af en draait daarbij naar het westen.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 na vrijdag komt er meer zon. Overdag wordt het een graad of 10. De nachten worden weer wat kouder met temperaturen rond of net boven nul. ANUB verkeersinformatie: 100 kilometer file. En vooral veel vertraging in de regio Rotterdam na ongelukken en autobranden. Die deden zich voor op de A15 vanaf Europoort naar Rotterdam. 16 kilometer tussen Rozenburg en Knooppunt Vaanplein. En op de A15 vanaf Rotterdam naar Europoort. 4 kilometer voor het Knooppunt Vaanplein. Alle zijn daar wel weer open. Op de A20 vanuit de Hoek van Holland naar Gouda... 10 kilometer tussen Vlaardingen en knooppunt Terbrechtseplein. Een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland zorgt voor 11 kilometer file... tussen de knooppunten Bresse en Ketelplein. Daar is nu de linker rijstrook nog dicht. Een ongeluk met een vrachtauto op de A50 vanaf Zwolle naar Apeldoorn bij Eper, 4 kilometer vanaf Heerde. De rechterrijstrook rechte rijstrook is dicht. 3 over half zes, goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. PVDA Tweede Kamerlid Martijn van Dam stelt zich kandidaat voor de opvolging van Job Cohen. Hij is de eerste die dat doet. Afgelopen dagen werden onder andere Diederik Samsom en Ronald Plasterke ook genoemd. En voor de toekomst Lodewijk Ascher. Deze wethouder uit Amsterdam liet zojuist aan AT5 weten dat hij daar voorlopig niet over nadenkt. Je kunt altijd aan allerlei dingen meedoen in de toekomst. Ik maak hier mijn werk af en ik ga in de zomer van 2013 ga ik eens een keer nadenken over wat er hierna moet komen. Maar het is volgens mij geen geheim dat het niet mijn brandende ambitie is om zo snel mogelijk er in Den Haag te eindigen. Na zes uur dan meer nieuws over de strijd om de opvolging van Job Cohen. 22 top-economen hebben zich verenigd om de woningmarkt op te schudden. Ze presenteren een plan waarin 1. de hypotheekrente aftrekt naar maximaal 30% gaat. 2. overdragsbelasting wordt afgeschaft. 3. er simpelere hypotheken komen. En 4. schuldaflossen wordt gestimuleerd. Stapsgewijs en geleidelijk. Dat is de kern. Bert van Sloten over de gedachten van de economen. In een Amsterdams café aan de Zuidas komen de initiatiefnemers bij elkaar. Dik Schoenmaker en Lans De een lid van de VVD, de ander prominent CDA-econoom. En ze hebben een boodschap waar iedereen naar moet luisteren. Het is ook een oproep van ons aan de, aan de maatschappij, vereniging Eigen Huis, eh, Nederlands Vereniging van Banken, Bouwend Nederland. Laten de handen in elkaar slaan met een gedeelde analyse en daarmee naar de politiek gaan van zo moeten we het veranderen. Schoenmaker is duidelijk. Iedereen moet erover nadenken. Het is een van de lessen van de kredietcrisis. Misschien wel de belangrijkste, denkt Bovenberg. Het, uh, ja, het is nu heel belangrijk om snel de lessen te trekken uit de kredietcrisis. En daardoor ook snel duidelijkheid te geven aan mensen waar het verder naartoe gaat met de woningmarkt. Het is nu ook tijd om, modern gezegd, door te pakken. Nu doorpakken. Ja, hoe sneller we nu de conclusies trekken... hoe eerder er ook weer meer duidelijkheid is voor mensen... en hoe eerder de woningmarkt kan herstellen. Het oude politieke verhaal dat discussie over de hypotheekrenteaftrek gevaarlijk is... en de woningmarkt in grote problemen brengt... gaat volgens de economen niet meer op. Dat is oude politiek. En zelfs... Niet meer geloofwaardig. Vroeger was dat nog een verhaal. Maar na de kredietcrisis is dat echt niet geloofwaardig meer. We moeten zo snel mogelijk de conclusies trekken uit de kredietcrisis. En dat is dat we schulden niet meer moeten stimuleren. Dat is helder voor alle economen. En hoe eerder we die conclusie trekken, hoe sneller we er ook weer bovenop staan. En dat een discussie over de hypotheekrenteaftrek een linkse hobby zou zijn... daar willen de heren ook niks van weten. Ja, dat is het dus absoluut niet, want tariefverlaging en minder invloed van de overheid op de woningmarkt past heel goed bij partijen die ervoor zijn dat de overheid wat minder ingrijpt in het economisch leven. Het plan behelst een geleidelijke overgang. Zonder schokken moet de hypotheekrente worden afgebouwd. Te beginnen door een nieuw kabinet. Helemaal omdat er nu grote onzekerheid is. Ja, we zitten in een kantelpunt, want 80% van de bevolking wacht af. Dus degenen die van plan zijn een nieuwe huis te kopen, een starter... Die is onzeker, dus die stelt zijn aankoop steeds uit. Afgelopen januari waren er weer duizend huizen minder verkocht dan het jaar ervoor. Dus de woningmarkt zit helemaal in het slot. En ons doel is om dat daaruit te trekken. En vandaar deze discussie. En wat de economen betreft kan die discussie nu zonder last of ruggespraak meteen worden gevoerd. Na zes uur spreken we met een van de bedenkers van dit plan. En u kunt het hele plan inmiddels nalezen op nos.nl. Wat zou het super zijn, een geheel vernieuwd Tialf met de snelste laaglandbaan laag ter wereld in Heerenveen. Dat twitterde Sven Kramer vandaag. Dat deed hij natuurlijk niet zomaar vandaag, want de provinciale staten van Friesland vergaderen hier al sinds twee uur vanmiddag over. Zo'n geheel nieuw stadion kost 100 miljoen euro. Verbouwen van het huidige Tialf is een veel goedkopere optie. Daar moeten ze uit kiezen. Pas anders is in Tialf vanmiddag. Paul. Een uurtje geleden hoorden we jou ook met een aantal recreanten. Uh, die waren het niet echt eens met uh, Sven Kramer. Dat zou betekenen dat het Schaatspaleis eigenlijk heilige grond verlaat... waar natuurlijk sportgeschiedenis is geschreven. Heilige grond, heilig ijs kun je eigenlijk bij beter zeggen. Inderdaad, Thialf, staat er al een hele tijd. Maar het is natuurlijk een legendarisch raadstadion. Want ook alle buitenlandse toppers hebben altijd gezegd... ja, de sfeer in Thielf, die was fantastisch. En een, een klein beetje traditie hangt hier ook aan de muur. Of een beetje historie kan ik beter zeggen. Want daar staan de baanrecords die hier zijn gereden. En daar staan namen op, ja, klinkende namen. Kujuk Lee op de 500 meter, Shornie Davis, Sven Kramer. En bij de dames Jenny Wolf en Christine Nesbit en Irene Wust. En natuurlijk Martina Sablikova. Dat zijn allemaal toppers. Ze zijn hier toptijden gereden. En die toppers die hebben net hier allemaal geschaatst. Dat waren niet de internationale toppers, maar de marathontoppers. Maar naast mij staat ook een topper. Sterker nog, de nummer 2 van het wereldkampioenschap afgelopen weekend. Jan Blokhuizen. Want laat ik hem ook maar eventjes vragen. Jan, wat, wat vind jij? Moet er een nieuwe schaatsbaan komen in Heerenveen of niet? Wat vindt de nummer 2 van het afgelopen WK? De nummer twee zegt, uh, er moet zeker een, een nieuw T-off komen. Uh, ik denk dat er in Nederland uh, een, een, een uh, wat meer topsoort cultuur moet, moet ontstaan... en, en niet te veel uh, moet worden gepolderd. Uh, nou, je zult wel weten dat uh, uh, er in, in Friesland enige oneenigheid was... tussen Heerenveen en, uh, en uh, Leeuwarden. In plaats van dat ze de handen in elkaar slaan voor een nieuw T-off... gaan ze met elkaar zitten bakkeleien. En, Want even voor de duidelijkheid, Leeuwarden wil ook graag een eigen schaatsbaan. Hè? En die is er niet. Ja, precies, nee, en die is er niet. En dan zou dus betekenen dat van het beschikbaar gestelde budget, als dat beschikbaar wordt gesteld, daar dus twee ijsbanen van, uh, van, van worden, uh, worden gebouwd. In plaats van te zeggen, jongens, uh, we gaan hier gewoon de allerbeste ijsbaan van de wereld maken. En, uh, daar, daar besteden we gewoon uh, het volledige bedrag aan. Weet je. Dat, dat, dat is toch zo denken. Dat is, dat is Champions League spelen. En uh, dat is World Cup schaatsen. <laughs> maar ja, dat, dat gebeurt dus niet. En ik, ik hoop dat ze vandaag uh, ja, dat ze toch uh, tot dat inzicht komen en daar gewoon voor kiezen. Ja. Want wat is er mis met Thiel? Al? Want als ik, ik als schaats leek, ik schaats ook wel een beetje, maar dan op een baantje in Breda. Dat stelt natuurlijk helemaal niks voor. Uh, dan ziet het er allemaal best nog goed uit. Ja, het ziet er ook best goed uit, alleen uh, uh, het is wel een, een echt verouderde baan. Om um je een, een indicatie te geven, de, het koelsysteem uh, dateert uit 1967. Uh, dat is behoorlijk oud. En, uh, het dak uh, is, een, is een paar keer uh, gerepareerd, maar uh, ja, het, het is gewoon een heel oud stadion. Het is slecht geïsoleerd. Uh, ze kunnen heel moeilijk uh, uh, het klimaat in de hal halen. Uh, constant houden. Ik kan je voorstellen dat wij eigenlijk het hele jaar door onder deze omstandigheden trainen waarin we nu in de hal staan. Het is een lege hal, wel veel schaatsers, maar geen publiek? Een lege hal, weinig schaatsers. Het is redelijk koud, het is hard ijs. Je moet je voorstellen als hier 15.000 man in zit, of 10.000 man, de laatste jaar is het iets minder. Maar dan wordt het veel vochtiger. en Het ijs wordt daardoor veel zachter. En dat zijn gewoon omstandigheden waar we bijna nooit in trainen. En Je kan je voorstellen dat als je hier grote wedstrijden rijdt, dat je uh, ja, goed, goed voorbereid wilt zijn. En, uh, dat, is af en toe, uh, ja, dat laat af en toe te wensen over. Ja. Ja. Nou, Zijs Sven Kramer en Irene Wüst, die zeiden... Uh, als, er geen, als er geen nieuwe Tierhof komt... kunnen wij niet meer bij, met de top mee in de toekomst. Is het echt zo erg? Um, ja, goed. Dat, dat... Want op zich, uh, als we kijken naar het ja. afgelopen weekend... Ja, ja, ja. hebben jullie het best ja. goed gedaan. Ja, uh, op, op zich uh, uh, doen we natuurlijk hartstikke goed. Maar je moet, je, je moet wel bedenken dat wij... Uh, uh, ongeveer, denk ik, drie kwart van het jaar... niet op Tierhof trainen, maar ergens anders. Uh, wij wijken uit naar Insel, wijken uit naar Berlijn, naar Ervoort. Uh, dat zijn uh, uh, uh, stuk voor stuk banen waar, uh, ja, waar een, een beter uh, topspot klimaat heerst, denk ik. Waar de faciliteiten een stuk beter zijn. Uh, Tiof is, is gewoon een, een, een oude baan, een oud stoffig hok. Uh, ik denk dat de, de, de luchtsystemen vol met schimmel zitten. Uh, misschien uh, ligt er ergens wel uh, uh, asbest in, in de hal, ik weet het niet. Maar... Uh, ja, het, het is gewoon het is niet optimaal trainen. En uh, als wij inderdaad uh, schaatsen nummer 1 willen blijven... dan, dan zullen wij er ook gewoon aan moeten geloven. En uh, uh, ja, zorgen dat wij ook toch soort faciliteiten in Nederland blijven, blijven houden, ja. Maar ja, Jan, 100 miljoen euro. Ja, het is veel geld, natuurlijk maar... het wel in deze crisistijd? Uh, nou, ik, ik denk dat er gewoon geld voor vrij moet gemaakt worden... Uh, Nederlands schaatsen nummer 1. Uh, je, je hebt zelf denk ik gemerkt uh, wat, uh, wat een strenge winter met Nederland doet. Schaatsen denk, uh, brengt Nederlands bij elkaar. Het is gewoon uh, belangrijk voor ons land. Ik, ik werd, uh, tijdens, uh, tijdens de, de strenge fors werd ik opgebeld door radiostations uit Londen, uit, uh, uit Duitsland... om commentaar te geven over de gekte die in Nederland heerst. Dus dat geeft al aan wat het ook met de wereld doet. Um, ja, en ik, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat wij uh, uh, ook uh, richting, richting Sochi... en uh, in, in, in richting volgende Olympische Spelen gewoon voor de beste uh, mogelijke faciliteiten kiezen. En niet uh, een jaar van tevoren roepen, jongens, uh, Sochi, het gaat gebeuren. En, maar gewoon uh, in, in, op de lange termijn denken. En, uh, ja, het zou mooi zijn dat, uh, dat de pupilletjes die nu hier rondrijden... Uh, zometeen ook gewoon uh, bij de best van de wereld horen. En, en niet hoeven onder te doen voor banen als Astana en, uh, en Insel en noem maar op. Ja. Tot slot, het is woensdag, dus we zijn inmiddels drie dagen verder. Hoe is het met de benen? De benen zijn goed, de gezondheid is iets minder. Ik, ik heb een denk ik, buikgriepje opgepikt daar. Dus ik ben even aan de antibiotica, maar uh, uh, ik ga nu even lekker uitrusten. En ik ga toewerken naar de volgende belangrijke wedstrijd, dat is Berlijn. Daar kan ik me nog plaatsen voor, voor het wekenafstand afstanden vijf kilometer. En daar ga ik alles op alles, op, alles, op, alles, op, alles, op, alles zetten om, om dat uh, ja, te bewerkstelligen. En waar is dat afstanden? Wekenafstand is hier in Heerenveen, in het oude Tielf nog. Vijf ja. kilometer? 5 kilometer. Gaan voor. Dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Twee journalisten zijn omgekomen in Syrië. Correspondent Sander van Hoorn en journalist Minka Nijhuis. Over Syrië en over deze journalisten. Eerst verkeersinformatie. Kees Kwaks bij de ANWB. Net onder de 100 kilometer is deze avond spits waard. En de drukte zit vanavond vooral in de regio Rotterdam door diverse oorzaken. Op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland... tussen Vlaardingen en Knooppunt de Brechtseplein 12 kilometer... Richting Hoek van Holland een ongeluk tussen Rotterdam Prins Alexander... en het knooppunt Ketelplein 13 kilometer. En de linker rijstrook is dicht. En op de A15 gaat het nu langzaamaan wat beter. Er waren daar ongelukken en autobranden op de A15... tussen Europort en Rotterdam. Ten slotte de A50 zwolle Apeldoorn tussen Hattem en Epe 6 kilometer. Zo'n ongeluk gebeurt met een vrachtauto. Bij Epen is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Al 18 dagen ligt de Syrische stad Homs non-stop onder vuur van het Syrische leger. Bij die beschietingen zijn vandaag meer dan 20 mensen omgekomen... onder wie twee journalisten. De Franse fotograaf Rémi O'Sliek en de Amerikaanse verslaggeefster Marie Colvin. Gisteravond trof een granaat blogger Rami al-Sayed. Hij was een van de burgers die de buitenwereld voorzag van informatie... via een livestream op zijn YouTube-kanaal. Hier in studio Minka Nijhuis en Sander van Hooren. Sander, um, zijn er eigenlijk... Aanwijzingen dat dit een gerichte aanval was op de journalisten? Nou, directe aanwijzingen niet. Maar als je bedenkt dat inderdaad die uh, jongen die een camera had en daar beelden streamde naar de buitenwereld, dat die uh, beschoten is, dat dat mediacentrum waarvan de locatie natuurlijk bekend is, dat dat beschoten is. Ja, het, het kan botte pech zijn. Er worden zoveel granaten en andere projectielen afgevuurd. Het kan allemaal, maar het, het is wel heel erg gericht. Want was het dan herkenbaar als een mediacentrum? Nee, maar die, volgens mij, de Baba Ambre die wijk is zo klein. En uh, ik ga ervan uit dat uh, de inlichting en positie van de Syrische dienst daar natuurlijk wel aanwezig is, dus dat, dat is wel bekend. Ja, Mary Colvin was een uh, zeer ervaren oorlogscorrespondent. Ze sprak gisteravond nog met CNN, noemde toen de situatie in Homs... een van de ergste die ze ooit heeft meegemaakt... Dit vooral vanwege de constante bombardementen, zei ze van het Syrische leger. This is the worst, Anderson. Um, for many reasons. Um, the last one I mean, I think it's the last time we talked when I was in Misratte. Um, it's it's partly personal safety, I guess. Um, there's nowhere to run. The Syrian army is is is holding the perimeter. And there's just far more ordnance. Ja, je kan geen kant op als je haar zo hoort. Um, ze is dus zelf ook het slachtoffer geworden van zo'n granaatinslag. Journaliste Minka Nijhuis kende Marie Colvin goed. Welkom ook. Vast heel moeilijk even om haar stem nu te horen, denk ik, bij dit nieuws. Ja, maar het is, het is wel een heel goed verhaal... En... Dat is wat ze deed. Dit was haar vak en daar was ze heel goed in. Dus het, het is, heeft ook iets prettigs om het te, om het te horen. Ja, waar kende je haar van? Ik kende haar uh, uit 1999 en ik heb haar echt goed leren kennen... omdat we toen in een compound zaten op Oost-Timor... en die was omzingeld door het Indonesische leger en milities. En wij zaten daar met meer dan duizend uh, burgers en konden er niet meer uit... en, en deden verslag. Met, uh, als drie journalisten hadden we besloot om achter te blijven toen de anderen geëvacueerd werden. En ja, dat was Marie op haar best. Zij had een satelliettelefoon, ik en mijn collega niet. En ja, die gaf ze ons ook meteen een gul ter beschikking. En toen hebben we gewoon met z'n drieën verslag gedaan van die situatie... 24 uur per maar ongeveer tien dagen lang. En hoe houdt zij zich staande in zo'n situatie? Hoe deed ze dat? Ja, het is, het is een sterke vrouw. Ze is onverschrokken, maar ze is niet roekeloos. En ze had natuurlijk heel veel ervaring. Dat helpt ook. En ze kwam vaak naar conflictgebieden toe als de anderen al weggingen. En dan zei ze, ja, maar het begint toch pas. Dus ze had een, en ze had ook uh, heel veel humor. Dat is een belangrijk kenmerk van haar. Dat ze in de, in de meest gevaarlijke situaties kon ze haar hoofd koel cool houden. En ook nog wel een, uh, een grap maken. Ja, en... Uh, wat, wat, wat was haar drijfveer? Wat, wat leerde je van haar? Waarom deed ze dit? Zij was er erg van overtuigd dat getuigen zijn van conflicten... en dan was haar specialiteit, denk ik, dat ze zich richtte op het lot van burgers... dat het belangrijk was om daar verslag van te doen... dat de wereld moet weten wat zich afspeelt... dat regeringen verantwoordelijk gehouden moeten worden voor, voor wat er gebeurt... En, en, en zoals destijds in Oost-Timor, dat heeft elkaar gelijk bewezen. Want eh, na tien dagen is toen de Indonesische regering overstag gegaan... heeft internationale troepen mag toegelaten. En ze weten niets weten wat er gebeurt als, als er geen media zijn. Dus, uh, hoewel ze natuurlijk in veel uh, situaties verslag heeft moeten doen... waar er geen zichtbaar effect is geweest van haar werk... waren er ook momenten dat, dat het wel ook duidelijk werd dat, dat het ertoe deed. Dat Want wat, wat is een van haar belangrijkste optredens geweest achteraf, denk je? Ja, veel. Ik heb uit uh, uh, misraad en verhalen van haar gezien. Ik denk haar laatste verhaal uh, in, Libia, in de Sunday Times uh, is me heel erg bijgebleven dat ze in die kelder zat met vrouwen en kinderen. Haar verslag op de wat ook te horen is op de website van uh, de BBC, waarin ze heel duidelijk vertelt hoe. Niets ontziend de burgerbevolking onder vuur genomen wordt. Ja, ik denk dat ze, daar zal ze mee herinnerd worden. Maar er zijn, het, het gaat over twee decennia op zijn minst. Ik herinner me ook een verhaal van haar dat ze met rebellen in Tsjetsjenië uh, door de sneeuw moest vluchten om te ontkomen aan bombardementen. En ook dat waren uh, erg indringende verhalen waar ze ook de tijd voor had natuurlijk. Ze werkte uh, voor een, uh, een zondagskrant, dus ze kon een week over haar verhalen doen. Ja, maar ja, er zijn er veel. Ik zou niet één kunnen noemen. Nee. Hier. Sander van Hoorn, het klinkt zo simpel, hè? Wat, wat Minka vertelt over uh, Marie uh, Colvin. Uh, het verhaal moet verteld worden, vooral over de burgers. Als je dan besluit om te gaan, want jij bent ook bezig om wel of niet te gaan naar Syrië. Wat zijn dan de afwegingen om tot zo'n keuze te komen, dat je gaat? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat wat haar overkomen is, dat heb ik eigenlijk tot nu toe schomelijk onderschat. Uh, want de stappen daarvoor, het komen naar ons, dat blijkt al be behoorlijk weerbarstig. Uh, als, je, als je daar aan de grens bent uh, tussen Libanon, waar ik woon, en Syrië... dan zie je de sluipschutters zitten. Je kunt met mensen spreken die weten precies te vertellen... waar de controleposten zitten, waar je dus omheen zult moeten. En dat zijn er alleen maar meer geworden. Dus uh, het leek eigenlijk al onmogelijk om in Homs te komen. En ik ging er een beetje vanuit van als je daar bent... dan moet je wel hele botte pech hebben om uh, een projectiel op je kop te krijgen. Dat, dat was ook in, in, in Gaza af en toe zo. Dat je, ja, uiteindelijk is die kans niet zo heel groot... maar op het moment dat er gericht wordt geschoten... of heel veel wordt geschoten... en dat lijkt dus nu beide het geval te zijn... Hè, ik bedoel ook van haar, maar ook van andere verhalen... over vier inslagen per minuut, meer inslagen per minuut... ja, dan, dan is het ook daar gewoon zo gevaarlijk. En als je dan gaat proberen om je voor te bereiden op zo'n trip... is dan de, positie, de oppositie in Homs, in Syrien... bereid om zelf ook heel veel risico's te nemen... om de mensen binnen te krijgen? Ja, maar uiteindelijk vond ik dat het meest lastige uh, in te schatten hoe je daar je werk zou kunnen doen. Want uh, ik, ik kreeg zelf, en dat hoor ik ook van collega's... die uh, dezelfde weg probeerden te bewandelen... het idee dat er toch ook een element van opportunisme... bij de smokkelaars bijvoorbeeld begon in te komen. Slaat je uit je proberen te slaan. En dat maakt het ook heel erg lastig. en Dat is wel een deel van de afweging om in te schatten... hoe ga je daar komen? En als je er bent, wat gaat er dan met je gebeuren? Maar dat perscentrum, ja, dat was er wel... en dat, dat hoorde ik ook van mensen die daar uh, uh, werkten... Dat dat is er omdat zij het verhaal verteld wilden blijven hebben. En daarom zag je ook, zoals die jongen die vannacht geraakt is... zoveel uh, burgerjournalisten die bij gebrek aan grote hoeveelheden internationale journalisten... het dan zelf maar op internet zetten, want het verhaal moet wel verteld worden. En Dit keer met een hele trieste afloop voor Mary Colvin en ook voor uh, de fotograaf. Ik dank jullie beiden hartelijk. Minka Nijhuis voor jouw herinneringen aan deze bijzondere oorlogsverslaggever. En ik dank je ook, Sander van der Hoorn. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De lichaamstemperatuur van Prins Friso wordt langzaam omhoog gebracht. Dat schrijft de Leeuwarden Courant op de voorpagina. Maar de krant schrijft dat op grond van wat wordt genoemd goed ingelichte bronnen in Oostenrijk. Dus niet op grond van officiële berichten. Dit is nodig, schrijft de krant, om de prins langzaam uit zijn kunstmatige coma te laten ontwaken. Daarna kan de prognose worden gesteld. Verschillende universiteiten schaffen de loting voor medicijnen helemaal nog niet af. Dat schrijft het Hoger Onderwijs persbureau HOP. Van de week werd bepaald dat geneeskundeopleidingen hun studenten voortaan zelf mogen selecteren. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze dat ook echt gaan doen. Het selecteren van een groter aandeel studenten is een hoop extra werk voor de opleidingen. En het kost bovendien veel voorbereiding. En dat lukt allemaal niet zo snel. Microbioloog John Hayes van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... luidt de noodklok over het verminderde effect van antibiotica. Hij leidt een groot internationaal onderzoek... met als doel het bevorderen van nieuwe diagnostiek... voor infectieziekten en multiresistente bacteriën. BNR bericht daarover. Resistente bacteriën zijn een internationaal probleem. Dat zegt microbioloog Hayes, die zijn onderzoek doet met de Europese subsidie. In bijvoorbeeld China, India en een aantal Zuid-Amerikaanse landen... zijn antibiotica zonder recept te verkrijgen. Dat werkt resistentie in de hand. Het is als woensdag. De vaste tijd is ingegaan. Het reformatorisch dagblad bespreekt op de voorpagina wat dat inhoudt. Vanouds ligt bij het vaste het accent op het zich gedeeltelijk onthouden van eten en drinken. Maar de nadruk is meer komen te liggen op de verdieping van het geestelijk leven. En zo stelt de krant onder meer de vraag of niet twitteren een vorm van vaste is. Dr. Theo, auteur van een boek over vasten, denkt van niet. Bij het vaste onthoud je je van iets wat noodzakelijk is... zegt hij op de voorpagina van het reformatorisch dagblad. Laat. En ik vraag me af of Twitteren en Facebooken wel noodzakelijk zijn. Maar mogelijk is het toch positief, zegt deze dokter. Wellicht leidt het bij de fanatieke twitteraars tot matiging. Het was geen trending topic volgens mij. <güls> Soms is er van dat nieuws waarvan je denkt, ja, duh, dat weet toch iedereen. Maar het gaat hier om iets dat nu dan eens echt onderzocht is. Mensen die toch al een kort lontje hebben... worden door een slechte nachtrust nog agressiever, vijandiger en impulsiever. Dat blijkt uit onderzoek onder psychiatrische patiënten in Groningen en in Assen. De onderzoek Zoekers denken daarom dat het aanpakken van slaapproblemen bij gedetineerden en mensen in psychiatrische klinieken misdrijven zou kunnen voorkomen. De Franse kranten, onder meer Le Figaro en Francois berichten over een circulaire van de Franse regering... waarin staat dat vrouwen bij het invullen van officiële formulieren niet meer hoeven aan te kruisen of ze madame of mademoiselle zijn. Vergelijkbaar met ons, uh, mevrouw of mevrouw. Dus of ze getrouwd zijn of niet. De formulieren, moet, uh, uh, formulieren die er nu zijn, die moeten wel worden opgemaakt, schrijft de overheid. En het bericht is vandaag ook terechtgekomen in de Belgische pers. De Standaard schrijft erover en voegt eraan toe. De campagne Weg met seksistische Mademoiselle van feministische actiegroepen van een paar maanden geleden heeft dus succes gehad. De feministen roepen bedrijven nu op om de overheid hierin te volgen. Bij de bouw van het nieuwe centrale station in Rotterdam... zijn vorige week de heiwerkzaamheden een tijdje stilgelegd. Dat was om de tennissers van het ABN AMRO-toernooi... in hotels in de buurt te laten slapen. Een paar dagen lang werd er tot 12 uur niet geheid. Er zitten dus een paar uitslapers bij. BNR Nieuwsradio meldt dat Leefbaar Rotterdam er kwaad over is. Worden voortaan de werkzaamheden ook stilgelegd... voor mensen die nachtdienst hebben gehad, vraagt een raadslid van de partij. Het parool opent met een bericht over Amsterdam. De metro moet mogelijk deze zomer weer dicht... In 2010 was de metro al zeven weken buiten gebruik, maar er werd al die tijd niet gewerkt. Dat kwam door een ruzie tussen de aannemer en de gemeente. Het werk dat daarna tussendoor gedaan moest worden... ligt nu sinds oktober weer stil. Uh, nu wegens asbest. Om de achterstallige tijd in te halen... wordt er nu volgens het parool over gedacht... de metro een tijdje maar weer helemaal uit het bedrijf te nemen. nemen. Uh, Ga maar eens even goed voorzitten, Want hij heeft het weer gedaan. Tijdens een concert op het Witte Huis... door onder andere Mick Jagger en B.B. King... liet president Obama zich opnieuw verleiden om te zingen. Het onmiskenbare stemgeluid van Obama. Zo, na het nieuws van zes uur, zijn we terug. Blijf vooral luisteren. Nieuws over de Partij van de Arbeid. Tot zo.